Wij beginnen de zogerles 128, pagina Eienwauw, 76, Hassoulam, de rechterkolom, de regel 3. Ik zal even opfrissen in onze geheugen wat, waar we laatst bezig mee waren. Hij vertelde ons dat... Uh, daar staat in geschreven in de zogger... Uh, ...Wetasa met de man en die noekwa die uh, vloog daar vandaan... ...en zij zwom in... 70.000 werelden. En dat vertelde hij verder uh, na, ik vertaal dus de, de, de laatste drie regels van de vorige pagina. De linker kolom 35 tot 37. Dat na, na deze woek met deserterend begin als uh, in het aspect van. Uh, de kroon boven het hoofd van de tzadik. Dat hebben we ook gehad. Zij uh, vliegt en stijgt op nog hoger. Dat wil zeggen, nu onze pagina, de eerste regel. Dat wil zeggen, tot Arigampin. En daar worden... Uh, gecorrigeerd, de zeven, haar zevenscheroot. In het geheim van zijn, in het, in het geheim van zeven maal tienduizend werelden. De zeventigduizend werelden, dat is zeven maal tienduizend. Ja, hetzelfde. Dat, dat is zeventigduizend. Dat, dat is Punt. En nu? Uh, en dan zeg je dat, dat want zeg die, de sfeerhoed van de Arikandbin, die zijn tienduizenden. Uh, dus als wij zeggen dat de Nukwa steegt op tot Arikandbin, dat is dan zeven haar maal tienduizend, dan hebben wij zeventigduizend. Dus als we zo, zegt zeventigduizend werelden, dan, dan is het duidelijk voor ons, waar naartoe steeg Nukwa, de Nukwa. Uh, drie na de punt. Omisham, vier, hi, ola, joter, ade, atik, jomin Dus goed, ook, ook de achtergrond goed hou, in de gaten houden waar wij naartoe gaan. Dus wat, wat wij leren. Hij vertelde ons over ...die mogen die, die, uh, die de rechtvaardigen ontvangen. Dat zij eerst corrigeren de zonde van Adam... Ja, ...en dan vervolgens de tweede stap, als het ware... ...dat zij verder gaan dan wat Adam heeft... Uh, hoe, uh, dan... Dat niveau waarop, waarop Adam werd geschapen. En dat is wat wij bestuderen. Dat de noekwa steekt op nu. Eerst naar Abou Jima en dan naar Aichanpien. En naar de, dan naar de Atik. Natuurlijk is het niet vanzelf. De bedoeling is dat wij weten dat de noekwa steekt op alleen door die man. Door de man van die, die tzadikken. Van die grote uh, Zadigim, die die zo'n so kracht hebben, dat die, die, mal goed, die mal goed, de malchut, die malchut, de nukwa, doen na zelfs tot de attic toe. Dat is wat wij nu leren, om te zien, wat bereiken zij deze hoge, deze hoogrote, tz, Zadigim, grote rechtvaardigen, in de tweede fase, dat zij zichzelf hebben als het ware gecorrigeerd, en dan gaan ze nog verder met de verdere correcties. Dat is wat wij bestuderen. En dan zegt hij dat om Misham nog een keer vier. En daarvan dan, van de Arichan Pien. Hij, o la de Atik Zij steeg op uh, nog meer tot de Atik Jomin. Atik van Dagen letterlijk. So like, uh, en mm -hmm. Atik is ook een, ook kan je zeggen dat een veteran Dus Dat is eigenlijk de hoogste part van de Atik. Punt. We zijn schoonmaak. U slicat vijf legabele Atik jongen Ki me arihan pijn. Hola. Ad atik zes yomin punt fier na de punt and that is what is overset. Uslikat legabe and they stayed staicht op five legabe atik yomin nar atik yomin kimi arikan pi van arikhan pin. Wand fan arichan pin אולה זה יסתה יחד אוף עד עתיק יומין, תות עתיק יומין. זה. וגו חושב העליות של זון בזה אחר זה איפן זה. עד Hanna Mikohaman shell haman shel acht hatsadikim va shlimim. Wijhu shell vaili jot shel hazum. En hij de die acht beschouwt die opstekingen van zoon van de zeerampine nukva base darin darmay met wat hij zegt nu. Maar ze, achar ze, nee, eh, een ander, tot de atik jomen zeven. Ha-na-sa, dat dat gemaakt werd, gedaan werd, mikor ha-man, krachtens de man, gebet of werken in de Torah, in de voorschriften Door de man shel Acht. Het zadikum was slimimim van de volmaakte zadikum. Dus da dat opstegen van de Abelim via Arikhanpin en, en verder naar Arikhanpin en, en dan naar de Atikjurmin. Dat is dan door de man gebeurd van die volmaakte zadikum. Punt. Kijk, de schepper heeft niet meer nodig dan misschien één of paar in elke generatie. Het is niet wat wij waar wij ons mee bezighouden met de Kabbalah. is niet voor de massa. Duidelijk. Het is... Ik kwam op absolute uh, overtuiging. Ik leer van mijn, niet mijn overtuiging. Maar ik leer het van de grote. Van de, de grootste die ooit geweest waren. Dat zijn mijn leerlingen. Alleen aan hen hecht ik mezelf. Dat dit niet nodig is. Het volk moet alleen maar aanhangen. Eigenlijk De massa moet alleen maar aanhangen, meedoen. Maar ze hoeven niet te... Je hoeft niet van een massa. Alles is nodig, alles is geschapen... volgens het plan van de Hashem. Er zijn mensen die gewoon... Uh, dat heet Amha-Arets. Gewoon uh, het, het volk van het land. Van de grond. Gewoon. Die mag je ook. Die altijd zal blijven. Ik bedoel. Mens die niet te De Torah. Wat, wat, die zijn net als uh, feest Mag wel. Geen, niet, niet zo. Alles is nodig. Want die moeten ook. Uh, iemand moet zijn die. Ja, je kijkt in het koninkrijk. Wat is het allemaal. Iedereen is nodig. Iemand nog moet water. Schouwen naar het paleis, ja of niet? Alles is nodig, zo ook in het geestelijke opzicht. Alles is nodig. En daarom is in elke, in elke generatie, is het erg geweldig. Als in, in, genera in een, een generatie, als in een generatie één, al is het maar één grote rechtvaardige bestaat. Want in onze generatie, we moeten alleen geloven dat er iemand is. Ik ken geen iemand, geen, geen een die dan van de echte bedoel, die dan, waarvan iedereen zou zeggen, nou oh, dat is hem. Ja, zoals in de generatie bijvoorbeeld van Rabbi Shimon Iedereen wist dat Rabbi Shimon was uh, een man en de rechtvaardige, de, de toprechtvaardige, bedoel, toprekenige. Be. Zijn ziel was dan van die orde dat hij kon die tweede stap doen. Dus zichzelf helemaal gecorrigeerd hebben en daarna die doet de tweede stap. Dus die gaat eerst corrigeert je de zonde van Adam in zichzelf. Dus, en dan gaat die de tweede stadie doen. Wat, wat hij nu zegt ons, dat die doet de, de noekwa, doet de, doet de zon opstijgen tot aan de attik. Welke kracht moet dat hebben, zo'n zo rechtvaardig, om dat te bewerkstelligen? Denk ik. En daarom is het in de, in de hele generatie, als het eindje is, dan is het al voldoende. Ja, en altijd is er, is er, er zijn generaties die wat minder, minder, minder sterke hebben, dan anderen meer. En het is niet aan ons te meten, wie is, wie niet, maar we moeten wel geloven dat er zijn van die zielen Dat uh, is wat hij zegt. Uh, dat, dat, dat dat gemaakt werd, uh, teweeg werd gebracht door de kracht, zegt hij, zie je dat? Mikor, door de kracht van de man, van die volmaakte rechtvaardiger. Acht. En natuurlijk onze taak is om ons hechten aan die, recht, aan die volmaakte rechtvaardiger. Okay? Dat is wat wij doen. Hechten ons aan hen. Duidelijk, het is net zo als we hechten ons aan de volmaakte rechtvaardigen. Dat zijn de boeken die we leren, ja, van die grootste. Ik heb alleen de grootste uitgepikt, van alle tijden. Alleen die die helpen. En dat is net als we aan hen kleven, aan hen. Het is net als iemand die dan uit een moeras op uh, zijn hoofd houdt, boven, boven zijn neus, boven een moeras, en die dan pakt greep naar aan iets en zo so is het, dat is net of een stokje aan jou gegeven wordt boven de moeras, dat zijn de zo moet je voelen dat dat is het waar wij aan hangen, proberen aan te hangen alleen dat brengt de, de redding aan de mens die je ook de atara neihun, al roosh at sadik. Hu, al-idei, al-ja, le-abovijima, al-lajn. Kin, u ula, le-arichan, pin, basot, ayn, alef, almin. U le atik, leatik, xehu, tachlit. Ah, kiep a zivug de atara al Rosha a Want het aspect van de zivug, van de kroon boven het hoofd van de tzadik. Dat komt, de ja, dat komt door het opsteigen van die zon, of zon. Naar de, hoge, naar de hogere aboïma. Dus wanneer de zon steekt op naar de aboïma, dan is deze woek wat we hebben gezien, dat waarbij de zeeranpien verkrijgt hoofd, betekent die krijgt dan gar, die allertien verrood, en, dus en de noek, die veroorzaakt dat aan hem. Dat betekent dat zij hebben opgestegen naar de hogere aboïeme. Duidelijk, op hun eigen plaats kunnen ze dat niet doen. Duidelijk, altijd is het, kunnen ze verkrijgen de mogen. Men kan altijd mogen verkrijgen door opstegen. Ja, door de man verkreeg men mogen. Dus ook de man, men brengt een man op dat die, die kracht heeft om de zon te laten opstijgen naar boven, dat is de bedoeling. En dat betekent dat men ook veroorzaakt dat de zon uh, zeer aan pin krijgt, de koron boven zijn hoofd betekent normaal is hij zes, en die verkrijgt dan de hoofd, die verkrijgt dan de diensvloot, dus die nog de gar verkrijgt. Tin omisham ola ...en daar vandaan, en daar vandaan stijgt zij, hij noemt het noekwa, maar natuurlijk noekwa kan niet alleen opstijgen, zonder zeer Altijd voor haar is zeer behalve in bepaalde, bepaalde situaties. Wanneer er zijn bepaalde situaties, wanneer zij wel kan uh, dat opsteken als het ware zonder hem. Hij wordt al slapende gehouden, ze, het aan en, en dan de, de, de Bina geeft dan direct aan haar eh, eh, mogen. Maar we zullen dat leren, dat is speciaal. En, en daarvan dan stijgt zij, Nukwa, op naar de Arichanpin. In het geheim van Aïn uh, elf almin 70.000 werelden. Om Misham, dat is uh, duidelijk, 70.000 werelden. Omdat 7 sferot mal 10.000 is ook 70.000. Omdat Arikantin is 10.000. Om, 10 Om le Atik en vandaar naar de Atik. Jehu, Taglit dat dat is het. Uiterste van de hoogte. Twaalf. Weze Shomer. We hoel milen de atticjomen, milen derdien de hochmata Inon barazin satimin alain. Twaalf. Weze Shomer. Dat is wat de zogar zegt. We horen milen de atik jomen, en alle woorden van de atik jomen. Milen dertien de Hochmata zijn woorden van de hochma. In barazin satimen alleen, die zijn van de ver hoge verborgen geheimen zijn. De woorden van atik, kijk nou wat die zegt ons. De woorden van Atik. Welke woorden van Atik? Er zijn geen woorden in Atik. Welke woorden van Atik? Wat bedoel je daarmee? Als hier op aarde zo'n grote rechtvaardige, ja, die gaat woorden uitspreken, dat betekent dat die geheimen gaat onthullen, die, ja, die overeen komen met qua kracht naar de, met de Atik, dat betekent de woorden van Atik. De kracht, daar is alleen maar de kracht. Maar de mens hier op aarde, die woorden van de Torah, die gaat diep, diep geheim daarvan uh, onhut, onthullen. Ja? En daarom, die zegt woorden van Aitik, woorden van de mens hier op aarde, die dat krachtig weet uit te spreken, en ook niet alleen uitspreken, maar ook beseffen dat, bevatten dat, die woorden, die als het ware qua bevatting, qua kracht, die stegen, die komen met het niveau van de Aitik oké, okay. dat wij dat zien geen natik zijn welke woorden zijn in natik maar dat is de taal van de zorg uh, 14. mefaresh farej maalat <tot> amochin amushpain lenukwa alidei alia Alia le atik jomen, kijk naar wat je soms vertelt wat bereken die woorden van de atik dat die zijn de hoge verborgen uh, geheimen zijn. En de woorden van de wijsheid zijn. Wat betekent dat? 14. Om een En hij legt het uit. Hij legt uit, malata mochi. De verheven, de waarde, de wa wa verhevenheid van de mochi. amushpain in lenukwa. Die and de nukwa worden gegeven van boven, alle idee aliata door haar opsteigen, vijftien, le atik jomen naar de atik jomen. Punt welmer. we hol de atik, zestien jomen. De heino. Kol hakomot. amakubalot Le atik, zeefentin jomen эм милин де хохмата в разин сатимин ахкин алайн гломар шеэм бхинат гар де хохма кийнэй кнти милин де хохмата морэ ал кохкмата хохма в разин 20 сатимин алайн 15. Welmeren, hij zegt, hij, he, Zogar so zegt ons, we hoor meer in de Attikiomen, dat alle woorden van Attikiomen, 16. Wat betekent? De heino dat wil zeggen. Kool, haar komoot, alle uh, niveaus, par dus, alle komoot betekent niveaus van partsofien van lichten. Alle niveaus, geestelijke niveaus, traptreden, amekobalot, meaticjomen, die ontvangen worden door via of door atikjomen. Zeventien. Hen, milen, de die zijn worden van de wijsheid. Welke wijsheid? Barazin, satimen, allayen. In de, door, in de hoge verborgen geheimen. 18 in maar dat wil zeggen. Shahem garde chogma. Wat betekent dat? De hoge verborgen geheimen. Hij zegt dat dat betekent dat dat, dat is garde chogma. Dus niet wak de chogma zoals wij dat normaal. normaal ontvangen die 6000 jaar het maximum. Maar garde chochma, garde chochma betekent ook de drie eerste van de chochma. Die neigt in de chochma, chochmata. Want de woorden van de chochma in de taal van de zorg. More alkomat chochma. Kijk nou hoe De woorden van de chochmata. De woorden van de gogma, gewoon woorden van de gogma. Dus niet, niet ver hogere verborgen geheimen, ja? maar gewoon woorden van de gogma, wat is zo zegt. Maar dat leert of verwijst naar komaat gogma, naar het niveau van de gogma. We razen twintig satiemen alleen, terwijl de hoge verborgen geheimen, dat verwijst naar... Garde-gochma, nou, het is een gewone gochma, niveau van de gochma. En hier is het, het niveau van de garde-gochma. Dus dat is al de gaar van de gochma. Dat is dus hoger uitkomt. We 21. twintig. Eenaan, 21 een Met galo, te zolat, alédei, alia, Le makom atik jovin. 22. We le We hen en zij. En met galot zolat. En die worden onthuld. Dus die, de gar van de Gogma Die wordt onthuld alleen maar bij uh, haar opstegen. Bij, de op, bij, de, bij het opstegen van de nukwa. Naar de plaats van de Atikjomen, we lollen maten we men. En niet onder die malen. En niet onder de Atikjomen. Dus de gar, de gar van de kochma die wordt ontvangen, wordt uh, dus alleen dan onthuld wanneer de noek was op naar de Atikjomen. dus wat wij nu handeren is dus iets buiten gewoon speciaals wat wij zeggen dat de mens kan wat gewone mens kan als het ware uh, halen de hele bedoeling van ons dat wij halen tot absoluut ja of niet We moeten dat uh, de volledige correctie is dat wij alle vonken halen uit de klipot en dat wij ons en dat wij doen opstegen naar brengen hen waar naartoe naar binnen 6.000 jaar. Naar de Atsilut, naar de goed van de Atsilut. Dat is het uh, plan minimum. Ha? Ha? Maar kijk nou dat die grote, die volmaakte Tzadikin, die zielen die, die dat verder gaan, die corrigeren eerst, in de eerste fase corrigeren ze de zonde van Adam. En dan doen ze de zon de Manukwa opstegen naar Atik Yomi, waarbij zij ontvangen en aantrekken de gar van de Chogma. En welke gar van de Chogma we zullen zien, want aan de andere kant, we hebben geleerd, dat eh, de gar van de Chogma wordt alleen maar aangetrokken, of zal wel onthuld worden, pas na de zesduizend jaar, dus de, na de komst van de Mashiach. Hoe reemt dat met wat wil je? Zo so is het. Trouwens, het woord makom, kijk nou in de regel 21, het vijfde woord is le makom. Le betekent naar. Na in makom is plaats. En makom, ook Amsterdam wordt genoemd makom. Ja? Wat is de bedoeling daarvan? Waarom is het zo so, makom, plaats? En wij ook, wij ook, in, ook in, de, in, de, in de heiliging van de Shabbat, dat men in het gebed spreekt, de engelen dan zeggen, dan zingen, zingen dan, van waar is Makom waar is de plaats van zijn, van jouw glorie, van de glorie van Hashem? Wat betekent het, Makom? Makom is een plaats. Plaats betekent. De plaats, wanneer dan de noekwa, die vormt de plaats. Die vormt dan als het ware de, um, de wagen, de, ja, dus de, de zaal als het ware. En daarin komt de, de zetelen Hawaii. Okay? En samen, dat is wanneer zij bevinden zichzelf in, in de, in de, in de, in de, in de zivouk in de uh, teta tet, panimba panim, dat heet Makum. En zelfs de Engelen weten niet waar het is. Waarom? Engelen zijn allemaal komen van welke, van, van waar komen de Engelen? Wat is de kracht van de Engelen? Allemaal van de Bia. Engelen zijn in, in de Bia. En de Makum, dat that is de plaats waar de zeerambien nu ook. Dat is fataal luid. Uh, maar wat betekent dat de maakom? Nou, diep in de geheimen van de. Zo ga ik zal proberen eenvoudig te houden. de naam van de, de, de pin is Hawaii, ja, Hawaii. En wanneer de pin zivug maakt met de nukwa, dan die de vier letters van de Hawaii, die slaan tegen. En zij dan, zij steekt op naar hem ook. De Nukwa. Als zij steekt ook naar hem, kijk nou. Als zij hier aan uh, daalt af naar haar toe, dat is ook mogelijk. Maar dat is dan een lagere toestand. Wanneer hij naar haar staat. Maar op de Shabbat, of in de tijd, van de, wanneer de, de heiliging plaatsvindt, de heliging van de dag, wanneer men dat zegt. Uh, in het in gebed. En de hele synagoge zegt dan. Aiema komke waardoor. En dan zingen ze dat op het erg. Dat is, dat is het moment. Eigenlijk. Uh, waar de schepper al aanwezig is. En altijd in de. In, de, in waar men dat allemaal zegt. Dan is, de, de, is het moment wanneer de noek was steekt op naar hem toe. En als de lagere steeg naar de hogere, wordt zij als hogere, ja, als. Dus zij bedekt, als het ware, hem. Zij als een lampenkap en daarin een, een lamp, ja? dat is Zoals we dat doen. Dan, heb, wat hebben we dan? Dan, zij steeg naar hem en zeer is de kracht. Wat is de naam van de aan Pien? ja. Dus dan hebben we Hawaii van de zeer En zij, maar goed, is opgestegen naar hem toe, ja of nee? Dan ze is ook Hawaii Hoewel het is niet haar eigen naam, Hawaii Maar ze is dan Hawaia, omdat zij opgestegen gaat naar hem. Wat gaat het gebeuren dan? Dan gaat het ziewook plaatsvinden. Ja? Wat betekent zivuk? Hoe kan je dat zien? Zivuk geestelijk, hoe dat plaatsvindt? De eerste letter van de Hawaïa. Jut. Jutkei, ja. Dus de eerste letter Jut van de zijn, van, de, van het mannelijke, dus van de zeer Die slaat tegen de eerste letter Jud van de noekwa. Duidelijk, alles moet overeen komen. Wat betekent zeeboek? Betekent dat hij straalt tegenover haar? Wat betekent zeeboek geestelijk? Dat de letter joed straalt tegen de letter joed van de noekwa, ja of niet, die, die op, naar hem had opgestegen, volledige concentratie, dan zal je dat horen. En wat doet de Noekwa dan? Zij gaat van haar eigen letter Yud, van de eerste naam van de Hawaii, Or Orgozer doen opstegen. Duidelijk, hij doet Orjasar, directe licht, en zij doet Orgozer van haar van haar letter Yud. Uh, hoe kan je dat, hoe wordt het weergegeven in, hoe kunnen we dat zien, hoe wordt het Kabbala technisch weergegeven? Door, door vermenigvuldiging. Door, door Jud mal Jud. Dus Jud mal Jud. Dat is, is het slaan. Hij slaat tegen haar. Waarom? Wat is Jud mal Jud? Waarom Jud mal Jud? Tien van boven en tien naar beneden van beneden. Dan het wordt het dan tien mal tien. Ja, Jud mal Jud. Jud is tien. Dan wordt het hoeveel? Huh? Honderd. En honderd is welke letter? welke letter is dat? Koof, oké, okay. koef. Dan hebben we al de eerste letter van, dan hebben we één letter van, de, van, de, van het woord makom, van plaats. Ja, het makom. Dan, gewoon die, zonder, gewoon ga voor zichzelf tekenen als je dat wil. Voor zichzelf als je wil, of gewoon luisteren. Dan hebben we de tweede, de tweede letter. De tweede, de tweede letter, welke tweede letter van de naam van de Hawaii. Hey, ja, hey, dan de tweede letter, nu de tweede letter van de zero-pin van de Hawaii. die slaat tegen de tweede letter van de, dus tegen de tweede letter van de Hawaii van de eh, nu, ja of niet. Wat wordt het dan? Welk getal wordt het? Hey maal hey, vijf maal vijf wordt vijfentwintig. Vijfentwintig. Oké, okay. dan de, de volgende. Waar de derde, de derde lid van de Hawaii is waf. Ja? Waf mal waf wordt 36. Ja, en dan de volgende onderste letter hey is ook hei. Ja niet? He. De onderste letter hei van de naam van de Hawaii. Ook die slaat tegen de onderste letter van de hei van de eh, Nookwa. Dat is slaan. Dat is dan net als ort, eh, het directe licht. Slaat tegen de, de, tegen de massag. En zij doet opsteken haar. haar eh, sferot uh, van de he dat wordt ook 25 en nu ga je even optellen dus de tweede H, uh, twee maal we hebben twee maal van 25 ja of niet twee maal van 25 dus he maal hee. vijf mij de tweede letter en de vierde letter dezelfde 25 25 dat is dan 50 en waf maal waf is 36 dan wordt het 68, ja of niet? 68. Klopt het? Iedereen ziet het? Oké, okay, maar ik bedoel die, alleen dat. Kuf, kuf hebben we al apart. Dat 100 hebben we nu apart. Dat kuf hebben we nu apart al gezet, want kuf hebben we al letter, een letter van de naam van Makom. Ja? En nu wat ik uh, tel zonder die kuf. Ja? Dan hebben we 86. En 86 is de gematria van Mem Wave, mem, van de ontbrekende letters, van, die, van de andere letters, niet ontbrekende, van de andere nog, drie, andere drie letters van dit woord makom. Dus wat hebben we? Welke letter hebben we? Mem, zie je dat? De eerste letter, mem. Het derde letter is wave. En de vierde letter is ook mem, dus samen wordt ook zesentachtig, Dus dat is eigenlijk in, het, in dat woord zelf, makom, zien wij de zivouk volmaaktheid van de... van de van de... tussen de zeeën en Pien en Malgoed... daar de volledige eenheid... en dat is het woord Makoum... de plaats... natuurlijk is het is ook een naam van de schepper... weet wat met andere woorden... het woord makum is eigenlijk het woord voor Hawaïe... dat is Hawaïe ook Hawaïe... maar dan... Ja, Hawaïe maar dan... geeft aan dat zij die twee... dat die twee met elkaar zeeranpien en noekwa, met elkaar ze maken, bij hem, ja, in waarbij de noekwa is opgestegen, naar hem, naar de Zerampin en, en niet de Zerampin naar haar is gekomen. Duidelijk, er zijn verschillende varianten van dat. Even daartussendoor, dat wij een beetje zo, wat ietsje later in onze studie, zullen we dat proeven, dat soort dingen, zullen we veel daarmee te maken hebben. Juist met, met chematria, met allerlei, Manieren hoe het geestelijke gelezen wordt. Ook nog op een andere manier dan alleen maar lezen van de tekst. Ik ben uh, vandaag klaar met alle zogerlezen, zoger, de hele studie van de zoger, dus heb ik alles gelezen. Ook de Tjikoné-zoger, dus alles volledig, alles is dus uitgewerkt. Ik denk niet dat ik klaar ben, maar nu ga ik verder dan Ga ik dat verder volgende keer. Stukjes bij stukjes, maar dat wordt niet meer mijn dagelijkse bezigheid. Want jarenlang heb ik dus alleen dat gedaan. Dus. Drie jaar, drie jaar, dag en nacht dus. En nu niet meer, nu word, ga ik dus over naar Ari. En dat is allemaal wat ik ga bezighouden met, een, met het, de Kabbalah eigenlijk. Wat nog hoger is. Natuurlijk alles komt van de zorg, maar dan al direct dus elke dag alleen met Ari bezig zijn. Dus alleen mijn leraar dus komt, uh, verkiest mijn zolderkamertje. En dat leer ik met hem. En het is vreemd. Iemand, iemand heeft me in het Russisch eens geschreven. Iemand die al veel jaren leert bij, in de school in, de, in Israël. Ja, de bekende school. En hij schreef mij en hij zegt, zegt tegen mij... Uh, nu vraag je het mij. En... Nee, niet tegen mij, gewoon van ons... Maar bij wie heeft uw u raaf, bij wie heeft die toch geleerd? Dus in mijn biografie staat het, ja, dus dat ik van Ari heb geleerd. Dus. Ja, dat uh, ik, ik, ik ik zeg het nooit dat het anders is. Ik heb altijd gezegd dat ik het niet van een mens de Torah, de Kabbalah ontvangen. Ja, ja de Torah, de Kabbalah, heb ik ontvangen direct van boven. Dus in boeken natuurlijk maar door mijn houding, door mijn, heb ik het allemaal niet. Ik had geen leraar andere leer. Dus maar hij vraagt toch. Maar wie bij welke raf heeft je toch wel geleerd dat? Dat ik antwoorden. Antwoorden. Dus, maar dat is zo. Het is niet. Het is soms aan iemand zo gegeven wordt. Misschien het is een, omdat het misschien zoals in mijn geval was, het een hopeloos geval. Dan had men geen andere geen, geen andere manier om met me, van mij af te komen dan om mij de Kabbalah een beetje te onthullen. Hè? want ik, ik pakte tegen ja, te, met bijt, met twee handen. Ik zeg: Ik ga niet weg. Voordat, voordat jij mij geeft, voordat jij mij redt. Red, juist red, met redding. En dan wordt het. En dan niemand, dan, dan zelfs jouw vijand, de hoogste vijand, de hoogste vijand wordt jouw vriend. Als je dat echt doet. Maar je moet het echt willen. Alleen dat brengt de redding. Dat jij niet wegloopt. Dat je voelt dat jij absoluut niet in staat bent tot iets. Dat jij niet kan, niet kan opstaan. Er zijn momenten, waren momenten dat ik weken dat ik kon niet opstaan. Ik voelde mij net of ik absoluut verlamd was en dood en alles. En dan, als je dan greep en je zegt: nee, ik ga niet weg. Dan breken de hemelen, alles gaat open voor jou. Voor elke mens. Um, en nu gaan we naar de volgende orde. Volgende <coughs> Probeer je volledig te concentreren, want wat hij nu vertelt hier... Ik hoop dat wij nog op de volgende pagina kunnen doen. Op de volgende pagina vind je een geweldige iets wat nergens te vinden is. Hoe geweldig, die, juist de Zivouk, beschrijving van de Zivouk, hoe dat, hoe dat zich verplaatst, dat is voortreffelijk. Dus ik wil niet meer toevoegingen doen, Waar, wat, wat kan ik toevoegen... We gaan gewoon tekst doen. De tekst zelf en de krachten die uit de tekst komen, dat gaan we proberen dat oppakken. De regel drie, bovenaan, van de zorg. Pot samig gemen. We gaan hier mila stima de hoogmata dit hades Haha. hadesat hacha salka it Hir brought hier be inon milen de atik yo we salka we tamnisar almen De volgende pagina is Ayn Zayn zeifen De eerste regel. ganizim De Ayn Lo Rata Elokim Zolatecha. Nafkei Mitaman. Vishatan. veatjan, Melian. Vishalmin. Twee. Viet Adet. Viet at du kamai ati uh, We uh, De regel drie op de vorige pagina. Ot sammig gimmel. Ot drie en zestig. mila, stima, de hoogma. En dat verborgen wordt van de wijsheid De het hadschat hachi die dat hier uh, vernieuwd werd kad salka wanneer dat woord opsteigt weet habrat en verbind zich vier bij inon milien en atik jomen met die woorden van de atik jomen Visalka zalk hebben nacht bij het en afdaalt samen, bealat be, be tanisar de en opsticht naar in achten werelden de volgende pagina zijn zijn de eerste regel ganizing die verborgen zijn. Van de ayn lorata elokim zolatecha Van het, van het van de soort van dat het oog heeft niet gezien, elokim zonder jou. Nafke met een man, die gaat uit daar vandaan. We schaten en die zwem zwemmen. We atjan, melayen. We en die komen uit vol en volmaakt. Twee. weet het atdoen, kame atikjomen en komen te voorschijn voor de atikjomen En nu gaan we verder. De regel twee. Have me, have me uh, Van de zorg. Bahahahi sha'ata. Arachatik Yomin Baha'i Mila Vennaycha Kame Dri Mikula Twee Baha'i Sha'ata Op dat moment Arachatik Yomin Rijkt Atik Yomin naar Nar dat uh, Nar dat woord, raukt dat woord Rijkt nar Rijkt Kvot ruikt het woord, uh, we, behai, mila, ruikt dat woord, we neigen, en het is aangenaam, uh, Kame en het is aangenamer, en het is aangenamer, voor hem, voor de arich, voor de atikjomen, dat woord is aangenamer, voor hem, dan allen anderen, van allen, Naat illegumila, we aterla dit laat me we shivin elef aten. I named, I named that I named that word. We aterla en bekroond hem, zet een kroon daarop in 370.000 kronen. Met 370.000 kronen vier. Ahimila ve at Vesalka, Venachta, Vetabida, Rakiahata. Ahimila and they, that word Tasat fliegt, visalka and stayed up, Venachta and and and uh, we weten dat rakia had een woord tot één rakia. Een woord tot een uh, uitspans. We keren nu terug naar de vorige Dat is het hele traject, het hele traject dat een woord uh, passeert. Uh, het woord dat uh, een grote, volmaakte tzadik uh, vernieuwd door zijn leren van de Torah in de voorschriften dat hij dat vernieuwde woorden van de Torah qua zoonkracht dat dat komt tot de Aetikionen en dat wordt daarmee wordt dus een uitspansel gemaakt we keren terug naar de vorige pagina Ein waw, zes en 76 de rechter kolom, de regel 23 van Hasula. Pot samig gimmel, 63. We haïmila stima we gohle, en dat verborgen wordt, enzovoort. So we gohle. Dubbele punt. We oto 24, da war, dwara chogma, hasatum. שניתחדש כן באולם הזה 25 כש הוא פה ולהו מתחבר באלוה דברים 623 אתיק יום ו ולה ויורה דימגן וניחנס ב שב שמונה סר שב שמונה de 27 ola mot Asher. als er loraeta 28 elokim zulatere. Goed opletten, nu ik vertelde stap voor stap dat het traject <tries> wat het aflegt, dat zo'n woord natuurlijk qua krachten. We oto... 24, Dwarachochma. En dat woord van de wijsheid, het is de man. En dat woord van de wijsheid, Hassatun, dat verborgen is, niet Hadesh kan, dat hier vernieuwd wordt. Waar is hier? En Hasselam gaat ons dat aangeven. Baalama ze in deze wereld. Dus in de wereld waarin wij leven. Door dit tzatik, 25. Kashe hu ole, wanneer dat woord opsteigt. Hu mit chaber ba'elu advarim atik jomen let op. Dat word verbonden wordt met die woorden van de atik jomen 26. Ve ole ve jo En steigt op en daalt af met hen. Ve nas. En die, en die komt binnen de 18 verborgen werelden, 27 van de slag van de slag van het oog heeft niet gezien zonder jou, anders dan jou dus alleen jij hebt van het soort dat Alleen degene die dat bereikt, die heeft, dat oog heeft elokim gezien. 28. Na punt. We im misham, u mischotetim, u baim, 23, mleim, u schlimim, lifnei atik, yom. 28 Voyots im misham en ze gaan eruit, ze gaan eruit. En ze gaan daaruit. U myshotim en ze izvemen. U baim. 23 blahim en ze komen gevuld vol. u nim en volmaakt. Venoadim lifnaya tiati tyomin en uh, Verschenen uh, voor de Atikjomen. Nu is die misblikend ook op een bepaald moment uh, een audiëntie gekregen. Uh, 30. Beotasha Atikjomen Mariach Beotot Adawar. 31. Vyrat sui lif lefanaf. Ja termikoi pud dertak. Vota bota op dat moment. Atik yomin Maria chotu da hadavar. Atik yomin rajukt. Na rajok yeah, tad. Nee. Ruikt het woord? Ja, ruikt naar, nee, ruikt bij, in. Ruikt naar, in dat, ruikt dat woord. Oké, okay. Dus ruikt dat woord, zoals we zien. Ruiken heeft altijd te maken met, met, 31. Waaruit vanaf en die, dat woord is gewenst voor hem. Meer dan alles. אז לוקח את הדבר 32 הגו ומאתר אותו בשלוש מאה בשלוש מאה ושיב אים אלף דויינדרטח הטרות אז אין דארטח דן לוקח את הדבר הגו נאים דד עתיק en geeft hem de kroon. Bekroont hem. Uh, Beseloshneia. -ja, met. 370.000 Kronen. 33. punt. We davar. war. U dwar. Ghidusheya torah We da war. Ghidusheya 34. Weole, we ole, we, we na, samen Rakia, echad. We dawar en dat en het woord. En hij he, ligt het ons toe. Jude, Hidoucheja, Torah, de vernieuwingen van die Torah. Het woord dat vernieuwt, de van die vernieuwingen van de Torah. Mishoteet, die, tora. die tora. schotet, zwemt. 34. Weole, en steegt op. We reden daalt af, we naar Sami en gaan en er wordt daarvan één uitspansel gemaakt. En dat komt, dat wordt, tot het één uitspansel. En nu maken we een pauze en dan gaan we verder.